12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zeeland zoekt een duiker in het wrak van een gezonken binnenvaartschip... naar een vermist bemanningslid. Het schip dat beladen was met zand maakte afgelopen middag water... in de monding van de haven bij Vlissingen en zonk. De eigenaar van het schip is gered. De hele dag is gezocht naar de andere opvarende. Dat gaat vermoedelijk om een buitenlandse werknemer. De duiker kon pas bij laagwater afdalen naar het scheepswrak. Voor de reddingsactie is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd. In Sudan zijn opnieuw negen vrouwen veroordeeld tot zweepslagen. De vrouwen waren opgepakt bij een demonstratie. Volgens de rechter hebben ze zich schuldig gemaakt aan opruiing. Ze krijgen daarvoor twintig zweepslagen en een maand cel. De veroordeling volgt een dag nadat de Soedanese president Bashir juist alle gearresteerde vrouwen had vrijgelaten. Sinds half december zijn er bijna dagelijks protesten in Sudan. De demonstranten eisen het vertrek van Bashir, die al dertig jaar aan de macht is.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 Kaelt heeft bij de Wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1000 meter verbeterd. Hij finishte in een tijd van 1:06.18 en daarmee was hij 2400ste sneller dan de Amerikaan Shani Davis in 2009. Er werden afgelopen avond meer wereldrecords neergezet in Salt Lake City. Pavel Kulushnikov deed dat op de 500 meter, Martina Sablikova op de 3 kilometer en Brittany Bow op de 1000 meter. Het weer, het blijft overal droog en de wind neemt af. De komende dag gaat het regenen met s'avonds in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. Het wordt dan graad of 4 in Groningen en 11 in het zuiden van het land. Later op de dag neemt de wind in het westen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Af. wat ben jij? Ho, oh. oh, no het is net of we tegen de muur praten. Doe tenminste als we zadat toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt elkaar kapot. Oh, zijn de no het is net of we tegen de nu praten. Doe tenminste als, tenminste als. we zadat toch voor elkaar door het vuur gaan. Zou je nooit zo laten staan? En je ten onder laten gaan? Zomaar gesleept door ons verhaal. Waarom zou je zo in de kou staan? Waarom zou je dat doen? Het is net dat je tegen de muur praat. Doe tenminste alsof als of We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je... De praat, nee, tot het nee, nee, oh. we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Every day Don't stress no more.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 We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday morning's on your way. Out of the grave. I've got time. I've got love. Got confidence. Rise above. Give me a minute.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 See We'll crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drive. As it all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 Dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En het dus het waarschijnlijk is het woord. weer hetzelfde Hé, hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden sterf op een Conflicten ik zijn normaal, maar de dus moet, dus moet ons dus niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang, we hier ja. al een tijdje En we ja. moeten doen, dus voor de, de laatste keer het spijt. spijt.